Uur. Kees Groot met de Ten Westjoen was nog twee bussen met vluchtelingen aangekomen. Gisteravond moesten die nog omkeren omdat bewoners met auto's de weg naar het dorp hadden geblokkeerd. Toen ontstond ophef na een bezoek van staatssecretaris Dijkhoff, die vertelde dat er 700 extra vluchtelingen zouden komen. Bij zijn vertrek trokken mensen de deur van zijn auto open, rukten een spiegel af en trapten ze tegen de wagen. Het verkeer krijgt vanochtend veel last van een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 bij Maren. De truck is gekanteld en ligt dwars over de middenberm. Er zijn twee rijstroken dicht tussen Utrecht en Amersfoort... en ook in de andere richting is een rijstrook afgesloten. Het is onduidelijk of er gewonden zijn. Waardoor de vrachtwagen is gekanteld is ook nog niet bekend. De ANWB verwacht een zeer drukke spits rond Utrecht en Amersfoort. De problemen gaan nog zeker uren duren. NOS Nieuws, RTL Nieuws en de Volkskrant stappen samen naar de rechter. Ze willen meer informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de MH17-ramp. De NOS, RTL en de Volkskrant willen het kabinetsbeleid over de afwikkeling van de vliegramp in kaart brengen. Afzonderlijke informatieverzoeken hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Veel informatie bleef geheim en in andere documenten had het ministerie hele stukken onleesbaar gemaakt. Het vernieuwde Emma kinderziekenhuis in Amsterdam gaat vandaag na een verbouwing van jaren weer open. Patiënten moeten straks zoveel mogelijk vergeten dat ze in een ziekenhuis liggen. Zo hebben de nieuwe kamers twee delen waarvan één kant verboden gebied is voor artsen. Koning Willem-Alexander opent het nieuwe Emma kinderziekenhuis. Tegelijkertijd wordt gevierd dat het ziekenhuis 150 jaar bestaat. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen grijs... met een enkele bui, het wordt maximaal 17 graden. Later deze week minder regen, meer zon, maar wel wat koeler. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, vanochtend vooral vertraging op de A1 naar Amsterdam... tussen Hoevelaak en Eenbrugge, 8 kilometer. A7 Hoornzaandam, langzaam rijden tussen Avanhoorn en Weide Wormer over 9... A12, Arnhem-Utrecht, een ongeluk tussen Wageningen en Maarsbergen, 7 kilometer file. A27, Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven, 10. Op de A28, Utrecht-Amersfoort in beide richtingen file. Vanochtend reed bij Soesterbergen een vrachtwagen door de middenberm, die is gekanteld. Richting Amersfoort zijn twee rijstroken dicht, richting Utrecht is dat alleen de linker rijstrook. In beide richtingen staat ruim 6 kilometer file.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 Maak je naam waar. Van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ren naar strand En zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Heet de zon.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 denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik heb al en nachten. Yeah, nachten En ik wil back to the future the full to the black oh. Ik voel branden de plek van mijn voeten Ik rijst de stad lichten sturken Blikken van ijzer in de stad vol mijn schurken Zo'n mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op een masterplan En ik dans met de voor dat geeft toon hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de kiebelen, ze duiken, stil zitten. Klaar voor de arts, de laline, de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 Radio, het Frans en zet hem op 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomer. is forced to disconnect from all intellect and let the rhythm affect the loser inhibition follow your intuition free your inner soul and break away from tradition 'Cause when we be out girl is pulling you wouldn't believe how we wow shit out turn it till it's burned out. out turn it till it's turned out, out. act up from northwest east side everybody, here. everybody everybody here. let's get, get into to it, it. Yeah. get stomping get started, started. Take it slow, don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the peas will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Itch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feelings are resistible, and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it. Get It's the time your can't stand still, just and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D, up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick, your mind fast, no on another head trip. So, come to now, do not correct it, let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's yeah. get into to it, it. Yeah. get stoked, I'm I'm old, started. I'm started. I'm get started, get started. Run runnin', runnin and running runnin and run and run and run. Internet ww. Het is niet een